Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Ho, ho. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Laren in Noord-Holland heeft de politie geschoten bij een vechtpartij in een café. De agenten waren naar het café in het centrum van Laren gekomen... omdat zo'n tien personen met elkaar op de vuist waren gegaan. Toen de politiemensen eraan kwamen richtten de vechtersbazen zich op hen. Er werd onder meer met glas gegooid. Zeker één agent raakte gewond. In het tumult is dus door de politie geschoten of er iemand is geraakt is niet duidelijk. De Duitse politie heeft in Augsburg nog vier verdachten gearresteerd... in verband met de dood van een man na een ruzie op straat. In totaal zitten nu zes mensen vast. De hoofdverdachten zijn 17 jaar. Ze worden ervan verdacht dat ze de man vrijdag doodsloegen... toen hij ruzie had gekregen met de groep jongens. Volgens de politie was hij een willekeurig slachtoffer. Hij was brandweerman. 150 brandweerlieden hebben hun collega vanmiddag in Augsburg herdacht. Sanna Marin wordt waarschijnlijk de nieuwe premier van Finland. De sociaal-democratische partij die de Finse coalitie leidt... heeft haar aangewezen om anti-Rinne op te volgen. Die stapte afgelopen week op nadat het vertrouwen in hem was opgezegd. Marin is nu nog minister van vervoer en communicatie. Als het parlement met de benoeming akkoord gaat... wordt ze de jongste premier die Finland ooit heeft gehad. Ze is 34 jaar.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 In de tijd brachten ze inderdaad twee grote hits uit... He's the Greatest Dancer and We Are Family... ...samen met Nile Rodgers en Bernard Edwards, deze dames van de Sister Sledge. Mijn in 81 gooiden ze over een andere boeg, gingen ze wat meer funky... ...en werkten ze samen met Narada Michael Walden. Zo dus kwam deze plaat ook ter sprake, zeg maar. If You Really Want Me van de Sister Sledge, speciaal voor Eddie Summer. Volgende verzoekje ligt er weer klaar. We hebben er veel vanavond. Het gaat lekker zo. Speciaal voor Mug. Deze plaat van Sharon Red. Een van haar bekendste... Ja, 12 inchjes. Dit is Beat the Street. In de speciale Shep Patty Bone remix. Deze heerlijke plaat van Sharon Red, maar dan eventjes in een andere uitvoering dan normaal. Beat the Street. yourself, you are about to get by Dance, dance, dance Deze plaat kwam ik jaren geleden tegen in een klein zaakje in Amsterdam. Een straatje achter het dam. Ik weet bij god niet meer hoe die platenzaak heette. After, het was een essayte Er was opgeschreven. En ik kende de band Circle City. Alleen dit nummer kende ik niet. Dan ging maar mee naar huis. Zo duur was hij niet. Thuis thuisgekomen. Een heerlijke plaat. We gaan even ervoor zitten. De Circle City band. Dit zijn de Gladiators and control the minds and bodies of our civilization. The time has come. The time is now for the Gladiator. We rock the house You're Ik mag je wel zeggen van de Circle City Band. een van hun enige electrofunk platen die ze ooit hebben uitgebracht. Tenminste uitgebracht zeg ik maar. Volgens mij is die officieel nooit verschenen. Inderdaad onder Circle City Records of enig andere platenmaatschappij. Weet je, experimenteren deden ze allemaal in 1983 zo rond dat jaar. De meeste artiesten in de electro scene. En zo ook deze mannen. Lekker verder met Ron Richardson. We zijn 12 inch. Oh wee babe. Dit is de Downtown Dance Show. We zijn live tot 12 uur. En jij kan reageren op het forum danceradio.nl. Look, and it's all your fault Cause you, baby Make a blind man see Ooh, baby Takes control of me Said so you, baby Keep that burning inside Ooh, baby I out there When you call my name Ooh, ooh Nothing stays the same Ooh, ooh You said I'm so on fire About you, baby ooh, ooh. Without the, you, baby deze van Ron Richardson. Oh, wee, babe. Uit 1983. Zoals een lekkere plaat waar je op kon stemmen voor de Dance Radio Classic Top 200. Hoe brak mijn vinyl hart? Tenminste? Hoe brak je, je open? Ik ah, was van de week bij een vriend op bezoek. Uh, de kinderen die... Ik uh, ja. geloofde niet helemaal in Sinterklaas natuurlijk, maar... Die deden nog wel aan Sinterklaas cadeautjes en dergelijke. En wat schert mijn mij verbazing dat die twaalfjarige meid opeens uit een van haar pakjes gewoon een LP tevoorschijn haalt. Een LP? Moest even kijken, want die kenden ze niet. The Imagine Dragons. Er wordt tegenwoordig heel veel uitgebracht op vinyl. 180 grammes vinyl stond er netjes op. Zegt meid, ik sluit je in mijn hart. Als je op die leeftijd al heerlijk verknocht bent aan vinyl, in deze digitale tijd. Helemaal top natuurlijk. De 90s, heel veel lekkere platen gemaakt. En jij weet er vast wel een paar op te noemen. Nou, je weet het. De mannen en dames van de BB&Q band. Ook zo lekker de plaat uit de 80's. Dit is On the Shelf. Lopen, zondag nog in Amsterdam. De BBQ Band. on the shelf. Bijna half elf. En dat betekent inderdaad tijd voor de mini-mix. Maar zoals ik verleden week al zei, aftellende richting het einde van het jaar. Richting de grote jaarmix. Zijn we inderdaad uh, op de zondagen bij de Downtown Dance Show. de megamix uit. Vanavond weer één. Een half uur lang. Ik hoop dat je tape lang genoeg is. Maar eerst nog even eentje van Con Function. Back in time met de mannen. Met een van de lekkerste funking platen. Tenminste, volgens mij. Dit is Love and Fever. Love and fever. Het album van deze formatie Con Function. Het album Fever uit 1983. Fever. Inderdaad, dit is Loving Fever. Ooh, Tijd voor de Mix Freaks. Ik hoop dat je er klaar voor zit. De megamix van vanavond, 8 december. Hier bij de Downtown Dance Show. He's ready to start. In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Downtown Dance Show. Volgt nu een uitzending van de Downtown Dance Show. De, -de, -de Dance Show. Can ik ask vragen wat je doing? Mixing, gewoon proberen wat nieuwe dingen. Wat? Het is een beetje hard om te Why Waarom? Wil je iets horen? Ja. Laten we nu To the left, back to the right, you gotta loosen up your body, don't be so tight. Step two, take a tip from the dot, cause I got girls wiggling off my block. And the reason why they call me the dot, cause they like the clock, the way my body rocks. Step three, want your feline to your feline suit, and if you can't afford felines, the deed is a new. You can't wear them tight, you gotta wear them loose. You can't wear them tight, you gotta wear them loose. Ace Machine, better known as the Golden 808, the King of the Beats, we call them Madtronic, and I am T.O.A.